3 uur. De Radio 1 Sportshow. Govert van Rakel en Jeroen Stamphort. Goedemiddag, het roerige jaar. Kijken we op terug van Aleid Wolsen, burgemeester van Utrecht. En de festivaltent staat op Juliana Pop in Den Helder. Het opnieuws met uh, NOS-nieuws, mag je ook zeggen, Juri Stubinitski. Koff kleurt weer langzaam oranje. In de Oekraïnse stad zijn steeds meer supporters van het Nederland zelf al op straat. Vanavond is de laatste groepswedstrijd van Oranje tegen Portugal. Veel Oranje-fans hebben daar vertrouwen in maar zijn minder uitbundig dan bij de vorige wedstrijden. Daarom is de hulp ingeroepen van inwoners van Oekraïne, zegt verslaggever Jeroen de Jager. Er is een oproep gedaan aan alle Oekraïners om in het oranje te verschijnen, om achter oranje te gaan staan. Kharkov uh, is, uh, is gaststad geweest voor, uh, voor de oranje fans en de hoop is nu dat het stadion grotendeels ook gevuld met de Oekraïners, heel erg oranje gekleurd zou zijn en dat mensen inderdaad gehoor geven aan die oproep en dat scheelt misschien een uh, slok op een borrel. Om door te gaan moet Nederland vanavond met minstens twee doelpunten verschil winnen... en bovendien moet Duitsland winnen van Denemarken. In Griekenland wordt gestemd voor een nieuw parlement. Ook de leiders van de conservatieve en radicaal links hebben hun stem uitgebracht. Beide partijen willen de euro behouden, maar het linkse Syriza... wil af van de voorwaarden die de Europese Unie stelt aan de miljardenleningen voor Griekenland. Twee ex-geliefden uit sint willebrot in Brabant... hebben elkaar vannacht aangevallen met een zwaard en een mes. De twee waren naar een feestje geweest... en kregen ruzie toen ze thuis kwamen, zegt de politie. Twee tal elkaar te lijf met een zwaard en een mes... en raakten hierbij allebei gewond aan hun handen. De vrouw is uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan... voor behandeling aan haar verbondingen. Zij heeft een aantal hechtingen. En de man kon ter plaatse door ambulancepersoneel worden behandeld. De politie heeft in de woning in sint willebrod meer zwaarden en messen in beslag genomen. In Frankrijk is de tweede ronde van de parlementsverkiezingen aan de gang. Volgens Peilingen kan de partij Socialist van president Hollande... rekenen op een meerderheid in de nationale assemblée. Correspondent Ron Linker. Op het moment dat je vertelt dat je uit Nederland komt... dan uh is het eerste wat ze zeggen, ja, het gaat beter met deze Hollande... dan met dat voetbalelftal uit Hollande. Uh, hoe dan ook, het ziet er nou uit dat de Partie Socialist vanavond net wel... of net niet een meerderheid gaat halen, een absolute meerderheid... in de nationale assemblee. Als Hollande wint, kan hij een maand na de verkiezing als president... zijn plannen doorvoeren om de belastingen te verhogen en te bezuinigen... zodat Frankrijk voldoet aan de Europese begrotingsregels. <middels> Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en wisselend bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgenochtend trekken vanuit het zuidwesten regenbuien over het land. Smiddags klaart het op. ANWB-verkeersinformatie met een file door werkzaamheden... op de A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Brielenoordbrug 2 uh, kilometer. En op de A58 Breda richting Tilburg staat tussen Knoop het Galder en Ulvenhout ook 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag. De problemen waar de burgemeester van Utrecht uh, mee kant en worstelt. Die gaan we zo meteen bespreken. En de finish van de 24 uur van Le Mans is in zicht. Hier zijn Govert van Brakel en Jeroen Stomphorst. En Marcella Mesker, een dame op de baan. Niet zomaar een tennisdame. Nee, uh, dit. De... Belgische Kim Kleister staat hier op het centakort van het autotron bij de Unicef Open. Zij speelt haar eerste ronde tegen een Zwitserse Oprandi, nummer 69 van de wereld, Kleisters uh, nummer 50. Nou ja, dat maakt niet zoveel uit welk getal erachter. De naam van Kleister staat. Zij is natuurlijk winnares van 41 titels van Grand Slam toernooien en een uh, ja, hele gevaarlijke outsider hier voor de titel. Weliswaar 29 jaar en uh, nauwelijks gespeeld dit jaar vanwege blessures. Maar ze Koos dus uh, dit toernooi hier in Rosmalen uit om uh, zich voor te bereiden... straks op uh, die grote evenementen uh, in Wimbledon en uh, ook de Olympische Spelen... dat uh, ook op Wimbledon wordt gehouden. En uh, ja, het is uh, haar comeback... Dus daar zal met Argus eh, ogen worden gekeken... door de hele internationale tenniswereld. Is ze in vorm, kan ze straks nog wat doen eh, op Wimbledon. Nou, eh, ze staat 4-1 voor, dus de start is in ieder geval goed... tegen deze Zwitserse oprandi... van wie ze eh, vorig jaar trouwens hier in Rosmalen... in de tweede ronde verloor. Dus ja, dat eh, sluimert dan toch een beetje door. Maar in ieder geval is de start goed. En eh, ja, mogen we hopen dat Kleisters hier in Nederland... haar ritme gaat vinden, want het is waarschijnlijk... De laatste keer dat we haar kunnen aanschouwen. En uh, ze ziet er fit uit, mooi donkerblauw pakje, uh, redelijk afgetraind. Ze heeft natuurlijk altijd al die sterke benen, en natuurlijk van de oude vader... die uh, ja, helaas overleden is, maar uh, nationaal voetbalspeler voor uh, België. En uh, ze doet het goed in de eerste set, ze lijkt dus met uh, 4-1. op die serveert, nou dat wordt misschien 4-2. Maar de start is goed voor Kim Kleisters, denk ik. Een grote favoriete hier in Rosmalen. Zoals verwacht gaat de Audi weer de 24 uur van Le Mans winnen. De enige concurrent, Toyota, was weliswaar pijlsnel... maar beide Japanse racewagens zijn gestrand. Toch zal het vooral Toyota de voorpagina's halen... want Anthony Davidson's crash was het spectaculairste moment van Le Mans. De coureur werd door een botsing met een Ferrari op topsnelheid gelanceerd. Rob Leupen is teamdirector van Toyota. Hij heeft hectische uren achter de rug... maar maakt nu tijd vrij voor Louis Dekker. Audi wint Le Mans, dat is niet verrassend. Maar u gaat scoren op YouTube, want ja, zo werkt het op Le Mans. De grootste klap, die wordt op internet het vaakst bekeken. Dat was een gigantische klapper. Het was heel stil overal, een doodse stilte. We hebben lang moeten wachten tot we wisten wat Anthony uh, gebeurd is. Anthony Davidson, de coureur. Daar gaan je gedachten als eerste naar uit. Of, hij alle, of alles met hem goed is. Het duurde lang. Uh, we kregen pas uh, ongeveer na een 20 minuten informatie uh, hoe het ging. En dat is voor ons dan een kleine eeuwigheid. Ja, dat zijn hele lange minuten, ja, en uh, vooral de mensen, vooral zijn monteurs. Uh, en dan de mensen die dan uh, thuis zitten achter de televisie, die het dan zien, zijn vrouw, uh, dat is een shock. En uh, ja, dan moet je zo snel mogelijk de goede informatie krijgen, geen onzin eruit kramen. En dat hebben we godzijdank kunnen doen, maar het heeft lang geduurd. En die, minu en die minuten zijn, ja, die laat je een beetje ouder worden. Hoe is het nu met hem? Want u heeft hem net bezocht, hè? Ik ben net bezocht. Het gaat goed met hem. Hij begon direct te praten over de race. Hij veronderschuldigde zich. Hij bood zijn excuses aan. En dat vond ik een beetje ja, moeilijk te accepteren natuurlijk. Maar er zit zoveel energie en zoveel motivatie. En het hele management was daar. Zijn collega's zijn nadien gekomen. Gisteravond waren er twee. Dus ja, met dat leef je mee. Dat is ook een stuk Le Mans. Dat hoort erbij. Over energie gesproken? Toyota heeft hybrides ingezet. Dat past wel bij het merken. Maar ik zag na die enorme klap van Davidson wat aarzeling bij het personeel langs de baan. Want oeh, hoe zit dat met die elektriciteit? Heeft u dat ook gezien? Ze durfden niet. Ze mochten ook niet. Ze mochten niet? Nee. Uh, ze moesten eerst weten tot het auto zeker was. Uh, en dat kun je zien op een indicatie op het voertuig. Bij de deur zitten twee lampjes, een groene en een rode. Als het rode brandt, dan mag je niet aan de auto komen. Want en, dan kun je geëlektrocuteerd worden? Dan is het, dat zou kunnen. Uh, Zwart-wit gezegd? Zwart-wit gezegd. De kans dat het gebeurt is heel klein. Want wij hebben eigenlijk een zekerheid ingebouwd... die ook in de Toyota-auto's uh, die men koopt... weer maar mee rondrijdt, in de Prius ingebouwd... Uh, maar ze aarzelden, het lichtje wat groen. En toen zijn de marshals die daar zijn geïnstrueerd, zijn naar de auto gegaan. Geen probleem geweest. Maar ja, ik begrijp het ook dat mensen even kort aarzelen. En dat op dat moment was het gewoon goed. Dus wat dat betreft alles zoals gelopen, gelopen zoals het, zoals het moest zijn. Gaat Audi in 2013 weer winnen? Nee. Definitief niet. Ik geloof dat ze vandaag hebben gezien of gisteren hebben kunnen zien... Uh, dat met meer voorbereiding wij een hele geduchte tegenstander zijn. En, uh, goed, ze zijn met een Armada hier. Maar we hebben ook gezien dat als je ze onder druk zet, ze fouten maken. En ze hebben fouten gemaakt. De snelheid was er al, nu nog 24 uur lang. Ja, en dat doen we volgend jaar. En dan gaan we ervoor. Toyota is Japans. Toyota Motorsport is Duits, dat wil zeggen gevestigd in Keulen. Ja. En u bent Nederlander en u voelt de vraag al opkomen. Ja, uh, hoe was dat niet. deze week met al die Duitsers? Dat was moeilijk. <laughs> en hoe gaat u dat vanavond oplossen? Gaat u kijken? Of vallen de ogen dicht vanavond om kwart voor negen. Uh, ik moet eerst hier mijn werk afdoen en dat is niet voor tien uur gebeurd. Ik zie het wel. Heeft u zich wel vermaakt hier, ondanks alles? Uh, je leeft hier, je wordt geleefd uh, in een grote, ja, groot feest uh, met uh, heel veel motorsport. Echte motorsport. Het is interessant, we hebben 2,5 jaar geen races mogen rijden... Omdat we uit de Formule 1 zijn teruggetreden, dat was ook bij ons in Keulen. Ja, we hebben er naartoe geleefd, we hebben ons vermaakt... we hebben alles meegemaakt wat we kunnen meemaken. Voor ons perfect, qua ervaring, niet perfect qua resultaat. En daardoor worden we volgende keer gewoon sterker. Zo gaat dat in Allemans. Beetje gas bij. Ja, dan zijn de buurrenners toch een stuk rustiger. De laatste etappe, een ronde van Zwitserland, Gio. Ze gaan wel hard naar beneden op dit moment. Want de vier koplopers hebben zojuist de top bereikt van die Glaubenbielen. De hoogste klim van vandaag met 1611 meter buiten categorie. En het zijn er nog maar vier. Want Chris Boekmans, de man die vooral bekend staat om zo'n goede sprintheisrenner van Van Kansolij sinds dit jaar. Die heeft moeten afhaken in de klim naar die top van die berg. Met nog 78 kilometer te koersen. Koplopers dus begonnen aan de afdaling. Voor hem geen echt gevaar voor het algemeen klassement. Want de best geklasseerde is de man. Vanuit Estland. Tanel Kangert, de man van Astana. Hij staat 30ste op 11.03 van Rui Costa. Mooie afdaling trouwens. Een mooie lopende weg met van die hele lekkere bochtjes erin waar de renners wel hun techniek moeten aanspreken. Waar ze wel moeten oppassen dat ze geen fouten maken. En dan zie je toch ook bij Kangert dat hij wat voorzichtig aan die afdaling is begonnen met Brent Bookworth, de Amerikaan in zijn wiel die hem nu voorbij gaat. Want die denkt ho wacht even, ik wil toch liever aansluiting houden bij de eerste twee mannen bij Montaguti, die op jacht is naar de bergtrui, en die waarschijnlijk wel gaat veroveren vandaag, want hij heeft nu al meer punten dan de man die aan de leiding stond in de bergtrui, dat was Michael Albacini, de Zwitser, die gisteren zo'n mooie etappe won, maar die Albacini, die zit er nu niet bij, die rijdt op, in het peloton, en het peloton rijdt op dit moment op 11 minuten en 24 seconden van de koplopers. Koplopers dus bezig in de afdaling, het peloton zijn ze begonnen aan de klim, lang niet meer met alle mannen die vanmorgen aan de start zijn gekomen, wat ik zag zo'n Tom Bonen in de finishplaats waar de eerste doorkomst was... zag ik hem afdraaien nog voor dat deze zware beklimmingen... die nu achter elkaar gaan volgen, euh, zouden gaan beginnen. Bonen er dus uit. Hij houdt het voor gezien. Kan me het voorstellen. Hij heeft als sprinter in deze etappe niks te zoeken. Vorige week verbeterde Tjurendi Martina in New York het Nederlandse record op de 200 meter. Met 19 seconden en 94 honderdste. gaf de sprinters een visitekaartje af... voor de Europees kampioenschappen in Helsinki... Met de Nederlandse kampioenschap in Amsterdam ging hij alleen van start op de 100 meter. En opnieuw was de Antilliaan heer en meester. Floris van Hoorn sprak zojuist met hem. Wat was je doel hier op dit Nederlands kampioenschap? Ja, ik, ik ja? moest lopen. Dus ik, ging, ik kon gewoon lopen. En als ik niet, um, niet moest, moest lopen, dan kon ik gewoon ja, rusten en hard blijven trainen. Maar ja, ik moest lopen. Dus je was hier om te lopen. Is dan een moment om jezelf te testen? Ja, zeker. In zo'n wedstrijdje. Nu kan ik, kan ik weer gaan kijken naar de video. Hoe alles ging. En we gaan kijken waar we moeten aan werken. En ja, zeker meer speed. Want ik heb niet zoveel van speed gedaan. Nee, wat veel twijfel aan je vorm zal je niet hebben. Nee, nee, nee. nee geen twijfel. Ja, gewoon meer trainen en goed doen bij de wedstrijden. Laten we eventjes teruggaan in de tijd. Een weekje. Een heel mooi nieuw Nederlands record. Was dat de ultieme race? Nee, nee, nee. Als je die wedstrijd kijkt, heb ik die bocht niet gelopen. De baan was een beetje hard en een beetje slipperig. Dus ik, ik, ik ja, heb niet de risico genomen. Maar die laatste stukje kon je zelf zien hoe het ging. Dus als ik het eerste stuk beter doe, zoals ik normaal doe... en die laatste stuk zo... is het goed. Wat moet jij dit jaar echt hebben van de 200 meter? Is dat je belangrijkste afstand? Nee, beide zijn belangrijk. Ik heb gewoon... Een beetje meer getraind voor die twee anderen en niet veel handenmeter. Maar die handenmeter zal ook zo mooi zijn als die twee handenmeter. Over twee weken Helsinki, eh, Europese kampioenschappen. Wat ga je in die tussenliggende periode doen? Ja, nu, ik, nu ben ik in, in weer een beetje aanbouwd. Een beetje dus het is hard trainen. En dan, ja, wanneer ik daar ga, een beetje rustig gaan om te lopen. En dan weer, weer een beetje meer trainen. Zodat ik in juli... ...weer kan afbouwen naar Londen. Maar moet jij nog even kennis maken met de estafetteploeg? Ja, we gaan, we gaan in, in um, EK lopen. En ja, ik hoop dat we die tijd halen... ...zodat we in de Olympische Spelen gaan, gaan met het team. Maar ga je de komende periode nog met ze trainen? Ja, ja, zeker. En we gaan daar goed lopen om die tijd te halen. Jorendi Martina is natuurlijk al verzekerd ...van een Olympisch startbewijs op de 100 en 200 meter. De estafetteploeg moet zich nog wel kwalificeren voor Londen.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 Betsy Gallant from New York to L.A. Ja, op Radio 5 hoor je de klassieke versie nog, hè? Van Frank Sinatra. Dit is, dit is wel heel ik, lekkere versie, Ik uh, moet nu het antwoord zijn schuld Dat geeft niks, maar je kent hem toch wel? Frank Sinatra, wel van gehoord. Frank Sinatra oh, heb oké, ik wel nee. van gehoord, ja, ja. Je maar er, nou er, zijn kaart, versie ofzo. van dit nummer niet. <laughs> De stand van het land gaan we het over hebben. Vandaag een burgervader die het zwaar heeft gehad. Onder meer dankzij zijn familie in, uh, in de buurt... die de buurt geterroriseerd heeft. Het gaat om de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen. Moeilijk jaartje achter de rug. Twee moties van wantrouwen in de gemeenteraad aan de broek. Dat is uitzonderlijk voor een burgemeester. Hij had ook nog te maken met weggepeste homo's. Een sygenefamilie die op kosten van de gemeente woonruimte kreeg... beheerste de media. De media, ja, onder andere ook AD Utrecht Nieuwsblad... Uh, Arjan Paans, chef uh, nieuws van die kant. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. We gaan eens even in alle gemak op een zondagmiddag... terugkijken op het jaartje uh, Wolsen. Uh, waar begon de ellende eigenlijk uh, voor hem? Op welk moment dacht je, oei burgemeester, we zitten in zwaar weer? Dan hebben we het alleen over het afgelopen jaar. Nou, nou ja. je mag verder terug, <laughs> waar, de, waar, de, waar de ellende misschien wel de bron vond. Nou ja, misschien begon het wel in uh, 2009. Aleert ja. uh, Wolfs is, is in 2008 met een hele kleine uh, minderheid van de stemmen tot burgemeester gekozen. Dat was uh, slechts 9% van de Utrechters kwam opdagen... toen voor de burgemeestersverkiezingen. Waarbij de Utrechtse bevolking kon kiezen uit twee PvdA'ers. Uh, dat was meneer Pans en dat was meneer Wolfsen. Uh, Wolfsen won het, maar... de uh, uitslag werd meteen ongeldig verklaard omdat de, uh, dat de opkomst te laag was. Slechte start. Nou, hij heeft erg zijn best gedaan daarna het eerste jaar om uh, toch het vertrouwen van de Utrechters uh, te winnen, maar het eerste jaar, uh, uh, eigenlijk meteen in het eerste jaar is daar uh, de affaire ons Utrecht uh, gekomen, waarbij de burgemeester een blaadje een, ja, in, in Utrecht, een huis en huisblad, een -huis -huisblad ja. waarbij de burgemeester uh, een hele oplage van 120.000 exemplaren door de shredder heeft laten, haren, laten halen. En dat uh, heeft hem nou niet heel veel populariteitspunten opgeleverd. Maar ja, toen kregen we nog uh, de homo-kwestie. Het stel in Leidserijn, dat uh, weggepest werd. En dan hadden we nog een andere affaire, een criminele familie... die op kosten van de gemeente in hotels en een villa mocht uh, wonen. Weet ja. hem ook helemaal geen goed. Ja, laten we maar zo zeggen. Zit hier bij Radio 1 Sportzomer, geloof ik. Uh, ik geloof dat uh, de burgemeester uh, vooral zijn verdediging niet op orde heeft. En uh, in de aanval ook niet heel goed uh, uh, tot scoren weet te komen. Ja, maar soms heb je met, uh, in beide gevallen hulp van omstanders. Zou de burgemeester goede adviseurs hebben? Ik ben bang dat het daar wel eens aan schort. Maar goed, uh, ook de burgemeester is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het aantrekken van zijn adviseurs. Maar goed, als het gaat om uh, mediaadviseurs, uh, uh, hebben wij op een gegeven moment een WOP verzoek gedaan naar de. Dat is met openbaarheid het bestuur ja, dat je wat precies, kan onthullen, sorry, wat nu nog geheim is. Ja, naar de kwestie Hans en ton, dat was het weggepeste homostel. Uh, we, hebben toen, we wilden toen echt als krant het onderste steen boven hebben... en we hebben toen alle gegevens opgevraagd. Op een gegeven moment uh, moest de burgemeester uh, naar ons terugkomen... met het uh, feit of zijn adviseurs dat een aantal stukken vernietigd was. Nou ja, als je niet snapt als adviseurs... dat het, uh, het gebruik van de naam uh, burgemeester Wolfs en het vernietigen van stukken uh, heel pijnlijk is en heel uh, verkeerd is... Uh, ja, dan ben je toch niet goed bezig. En uh, In dit geval hadden zij er heel wijs aan gedaan... Uh, denk ik, uh, als ze gewoon met uit alle macht hadden geprobeerd om die stukken boven water te krijgen. En het was bin, boven water te krijgen. Want binnen drie dagen waren de gevraagde stukken alsnog via, via elektronische weg te reproduceren. Maar toen was het onheil al uh, uh, uh, geschiet. De burgemeester stond weer in de krant met het vernietigen van stukken. En hij stond uh, op geen stijl als uh, faalheid uh, Wolfse. Ja, dat uh, op een gegeven moment achtervolg zo'n imago je natuurlijk wel. En had hij dan uh, al wat eerder met de handdoek moeten gooien? Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, uh, wij hebben als krant uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Telegraaf... Uh, uh, of uh, NRC zelfs, nooit het aftreden van de burgemeester geëist. Ik vind dat het aan, eigenlijk aan het gemeenteraad is. En de politiek heeft hem tot nu toe laten zitten. Er zijn inderdaad drie moties ge uh, geweest... waarin uh, uh, uh, dan wel uh, de, door de hele raad treurnis is uitgesproken... over de burgemeesters. En twee waarin de oppositie, uh, of in elk geval grote delen van de oppositie... een motie van wantrouwen heeft ingediend. Ja. Ja, dat moet je te denken geven. Wat deed dat met de, positie, de maatschappelijke positie van de burgemeester? Uh, hoe werd hij bejegend in de raad en, en, en op straat verlicht? Je hebt eigenlijk twee burgemeesters, uh, Wolfsen. Uh, aan de ene kant heb je de burgemeester Wolfsen in uh, de openbaarheid. Zeg maar de lintjesdoorknipper. Uh, degene die toespraken houdt. Dat is een hele... Aardige, aimabele, zelfs humoristische man. Maar op het moment dat het erom spant. op het moment dat er grote politieke kwesties uh, zich aandienen. verkrampt hij. Uh, weet hij eigenlijk niet goed het boetekleed aan te trekken. Wat je nou af en toe moet in de politiek. ook al denk je zelf dat je het bij het juiste eind hebt. maar uh, lukt het gewoon niet. Uh, lukt het hem niet om dat op een geloofwaardige uh, manier uh, over te brengen. Heb je daar een verklaring voor hoe, hoe het toch komt dat het hem niet lukt. dat boetekleed uh, aan te trekken? Nou ja, misschien moet je af en toe in de politiek een beetje opportunistisch zijn. En uh, de burgemeester, hoewel hij uh, vier jaar kamerlid is geweest... voordat hij ja. burgemeester werd, is vooral jurist gebleven. Ja. Hij, was, uh, hij heeft nooit een boetekleed hoeven aantrekken, hoor ik in jouw nou, woorden. Hij heeft misschien, ook als andere, mensen, niet, hij heeft als misschien andere mensen niet? boetekleden opgelegd. Om, ja. Hij ja. heeft uh, bestraft. Hij deurt uh, liever uit. Uh, sorry, wat? Hij deelt liever het boertekleed uit. Ja dat, uh, ja, dat zou je wel eens kunnen zeggen, ja. ja maar goed, dat is dan, ja, dan, dan krijg je toch ook alweer een zwak voor zo'n man... want die wordt dan burgemeester van Utrecht... op zo'n zo ongelukkige uh, manier die je net uh, schetst. Maar desondanks moet hij dus een vak uitvinden wat hij niet beheerst... waar hij wel heel graag aan begint. En dan gaat het gelijk zo fout. Ja, ja kijk, aan de andere kant... we hebben het natuurlijk nu uh, over in, in het vierde jaar van zijn, uh, zijn ambtstermijn... Je zou op een gegeven moment moeten zeggen uh, uh, dat iemand het vak moet beheersen. En uh, Utrecht is wel de vierde stad van ja. het land en verdient gewoon een hele goede burgemeester. Je zegt. Je moet niet oefenen als burgemeester heeft, van zo'n stad. Ik de hoorde de van, jullie ja. net praten over de verdediging van het Nederlands elftal. Ik denk ja. dat je diezelfde ja. vergelijking uh, kan maken. Ik bedoel, ja. uh, op een gegeven moment in dit vak zijn professionals gevraagd. Anna wat Frits Baas zei, als Jetro Willems daar in het Nederlands elftal staat, dan mag je hem ook beoordelen als. International, en dan, dan kan het orde hard zijn. Precies. Ja, maar ja, je vraagt je af hoeveel fouten mag, mag iemand in zo'n functie maken... voordat hij inderdaad met het boetekleed in de weer gaat. Nou, ik heb daar de afgelopen... Hij uh, heeft, uh, ja. uh, heeft zijn excuses aangeboden. Met de aangeboden, is het ook alweer rechtgebreid. Meerdere malen, nee. Met de homo's is het nog steeds niet rechtgebreid. Ze nou, zijn toch op de foto gegaan en ontvangen. Ja, en maar ze zijn nog steeds niet blij. Ja, en ze nee. hebben vorig jaar de onderhandelingen over een uh, schadeloosstelling... hebben ze afgebroken en ze hebben daarin gezegd... dat ze zich nog steeds niet serieus genomen voelen. En hoe komt dat? Is dat uh, ligt dat weer aan een bolsje? Nou, aan Wolfsen en zijn adviseurs. Ja, ja. Als je op een gegeven moment de verkeerde adviseurs in dienst hebt... Hebben die zeggen, je moet je poot stijf houden... Uh, en je moet uh, hard, hard blijven in die onderhandelingen... dan uh, kost dat misschien uiteindelijk meer geloofwaardigheid en meer krediet... dan wanneer je één keer misschien iets te veel zou betalen. En ja. die kwestie is toch nog steeds niet van tafel. En uh, uh, zolang de adviseurs van de burgemeester of zijn juristen zeggen... van: we gaan niet verder in een schadeloosstelling... Uh, zal die ook misschien nog een hele tijd niet van tafel zijn. Zeg maar, uh, ik, hoorde, ik hoorde je net zeggen, de krant neemt uh, uh, geen stelling... Uh, in de vraag of de burgemeester moet vertrekken, ja of nee. Het is dan de gemeenteraad. Waarom zou de krant dat niet doen? Dat, dat kan toch, de krant kan toch in een opinierend verhaal zeggen... burgemeester tot hiertoe en uh, daar is de uitgang. Ik vind dat wij er in de eerste instantie uh, voor zijn... om feiten te onderzoeken, Tuurlijk. om uh, nieuws boven water te halen. Op het moment dat je als krant inderdaad uh, zegt... Uh, wij zijn klaar met de burgemeester, dan ben je ook echt een beetje uitgeschreven. Dus daarom probeer ik dat moment zo lang mogelijk uit te stellen. En ik vind eerlijk gezegd echt dat het aan die politiek is... Uh, om hem op basis van onze onthullingen... en dat zijn er de afgelopen jaren zijn dat er een aantal geweest... aan de politiek om te zeggen, wij zijn nu klaar ja, met de burgemeester. Maar alles wat ik je nu hoor zeggen... Uh, ben je wel klaar met de burgemeester? Ja, dus toch hoor je mij dat, je toch je dat niet Zet het dat niet op papier. Ja. Nee, precies. Maar nee, nee. nou ja, dat moment komt misschien een keer. En ik probeer dat inderdaad uit te stellen. Want dan ben je op een gegeven moment klaar met je verhaal. Je, jullie volgen die politiek, die, die, die lokale Utrechtse politiek. En, en waarom komen daar alleen maar moties van treurnis en, en, en geen moties van afkeuring? Uh, uh, is de politiek net zo uh, slap als dat de burgemeester overdeekt? Nou, Het is natuurlijk een burgemeester van PvdA-huizen. We hadden de afgelopen uh, jaren hadden we een rechtskabinet... Ik denk dat het, misschien dat de... Utrecht is altijd US... een beetje links stad, hè? Ja, is, uh, ja de maar, meester... maar toch met VVD-burgemeesters? Ja, ja. Uh, in het verleden wel. Maar GroenLinks, Nou, misschien, had, een, uh, misschien was er inderdaad een VVD-burgemeester gekomen... Uh, vreesde lo de lokale politiek dat op het moment dat ze Wolfsen naar huis hadden gestuurd. Hmm. En uh, uh, nou ja, hmm. uh, ik denk dat de politiek tot nu toe steeds heeft, uh, uh, heeft gedacht... we krijgen die burgemeester wel uh, uh, uh, in het gareel... of we krijgen hem zoals we hem hmm. hebben willen. We voeden hem wel op. En uh, ja, het blijkt elke keer eigenlijk, eigenlijk weer dat, het, uh, dat dat heel lastig en is. En als je de burgemeester spreekt, uh, uh, ik neem aan dat jullie elkaar dus ontmoeten. Ja. Hoe zijn die contacten dan? Geef eens een beeld van uh, jullie samen zijn. Heel vriendelijk. Hij heeft vorig jaar nog ons, uh, uh, ons nieuwe kantoor in de binnenstad geopend. Uh, daar worden wel wat kritische vragen gesteld. En de burgemeester houdt dan ook een uh, goed verhaal over uh, openbaarheid... en hoe belangrijk hij de rol van de media vindt. Uh, daarnaast omringt hij zich met een uh, uh, behoorlijk uh, core aan, uh, aan, aan woordvoerders en voorlichters, met wie we het stukken moeilijker hebben. Maar in het één-op-één contact is er vaak heel goed zaken met hem te doen. Ja, ja, dus het zijn eigenlijk toch de mensen om hem heen die maken en breken. Uh, en dan zeg, zeg ik nogmaals, het is wel die burgemeester ja. uiteindelijk die hen benoemt. Je zei het al, einde van zijn eerste termijn. Komt er een tweede termijn? Je zou het haast niet durven geloven als ik, ik denk jou zo het hoor. niet. Ik denk dat, er een, uh, uh, dat de Utrechtse politiek en misschien ook wel de landelijke politiek, Diederik Samson, heeft zich al laten ontvallen dat hij Utrecht... Nou, voor je vrienden Bur moet je het hebben hè, in dit geval. <laughs> precies, een uh, leukere of een, uh, uh, een betere burgemeester gunt. Hij heeft die la woorden later weer teruggetrokken, ja. een dag later. Maar dat, en dat kan allemaal niet schiet. heel geloofwaardig. Over. Ik denk dat als de PvdA uh, straks gaat regeren... of als de verkiezingen voorbij zijn... Uh, dat uh, er heel snel een goede oplossing... een elegante oplossing voor de burgemeester wo wordt verzonnen. Arjan Paans, dankjewel. Chef van AD Utrecht Nieuwsblad voor de kijk op de Utrechtse burgemeester Wolfsen. En uh, veel succes uh, met de verhalen over de burgemeester, over de uitglijers, over wat hij goed doet. En, en met over, de nieuwe burgemeester, verder gaat. die komt er geloof ik wel. We ja. gaan naar Zwitserland. Gio Lippens, de ronde van Zwitserland, de Tour de Suisse. Ja, Tour de Suisse, daarin dat Fransstalige gedeelte van Zwitserland. Hoewel, nu zitten ze in Zurenberg en dat is volgens mij gewoon weer Duitsstalig hoor. We zitten vlak in de omgeving van Luzern. De renners dalen nu af van die Glas. En als ze dan even naar rechts kijken... dan zien ze daar een van die uitlopers van het Vierwoud Stedemeer... zien ze daar in de vechten liggen. Het is echt een geweldige reclamespot langzamerhand... voor de plaatselijke VVV geworden. Want het is prachtig weer in Zwitserland. Net als gisteren, toen was het heet in die zware bergetappe naar Arroza. Nu is het weer warm, 26 graden. En de renners rijden echt met fantastische omstandigheden... rijden ze nu deze etappe in de omgeving dus van Luzern. Al bezig aan de plaatselijke ronde. Seurenberg de finish is nog 60 kilometer ver weg. We hebben nog steeds de kopgroep van vier man. Boekmans heeft dus moeten afhaken in de klim. Heeft niet meer kunnen aansluiten in de afdaling. Dus hebben we Kangert, Boekwalter, Montaguti en Roa... die aan de leiding gaan. Montaguti dus. goede zaken voor de bergtrui. Hij zou hem wel eens vanavond om de schouders mogen gaan hangen. Ja, en heel nuchter bekeken is het toch nog steeds zo... dat ook die Kangert, dat hij virtueel... zo'n beetje rond die leiderstrui fietst. Want hij heeft een achterstand van 11-0. 3 op Rui Costa. En de peloton rijdt nu ook ongeveer op 11 uh, minuten van uh, die kopgroep. Rijden ze rond. Dan nou, verwacht je dat het tempo omhoog gaat. Dat gaat het ook wel. Maar lang niet zo hard dat het peloton echt uh, helemaal in stukken breekt. Af en toe zie je wat gaten vallen. Maar we hebben nog steeds wel een omvangrijk peloton. Met daarin alle favorieten. Met daarin ook de Nederlanders die nog goed staan in het klassement. Uh, Geesink en Kruiswijk. Die staan er in elk geval in de buurt bij. En ook Wout Pools, die hebben we daar nog gezien. Die rijden mee 11.31 is het verschil nu weer.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 In Den Haag zijn vier minderjarige jongens opgepakt... die gisteren probeerden in te breken. De jongens zijn tussen de 10 en 12 jaar oud. De politie hield ze aan na een melding van een getuige. Die vond dat de jongeren zich verdacht gedroegen... bij de achtertuin van een huis. De jongens hadden plastic handschoenen, zaklampen... en inbrekersgereedschap bij zich. En de UEFA begint een procedure tegen de Engelse Voetbalbond... voor het gedrag van supporters... Tijdens het EK-duel tegen Zweden probeerden Engelse fans... afgelopen vrijdag het veld op te komen. Woensdag komt de zaak voor bij de tuchtcommissie van de UEFA. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De festivaltent staat op een winderig Juliana Pop in Den Helder. En de Oekraïners sluiten zich massaal aan bij het Oranje Legioen.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 May body this, ship will carry out, body safe to shore. Though the truth may bury this, ship will carry our body safe to shore. Though the truth may bury this, ship will carry on, body safe to shore. Ik dacht even dat de sportbus alweer onderweg was... maar het was of monsters and men, little talks. Andy, 200 meter vrouwen, finale. Net geweest, en een mooi... Ja, kan gebeuren, hè. leuk plaatje is ook nooit weg. Juist Jamil Samuel is een uh, topsprinter, De op één na beste van Nederland, want Daphne Schippers is de beste. Maar die had 100 meter gelopen en die wint ook het verspringen... en deed dus niet mee aan de 200 meter. Dus wint Jamil Samuel met 23, 16. Beetje tegen de wind in... Uh, zij gaat uh, naar Helsinki, dat ging ze al voor de Europese kampioenschappen, net als Daphne Schippers. Andere mensen uh, die Nederlands kampioen zijn geworden. Erik Cadet, natuurlijk, 63 meter met de discus, een meter of zes verder dan de concurrentie. Uh, Gerrit Gesmit daarbij, die was licht geblesseerd en neemt geen risico met het oog op Helsinki en Londen. En dan ook nog kogelstoten bij de vrouwen. Melissa Boekelman, 17 meter en Nederlands kampioen. Ze is de grote publiekstrekker bij het uh, gras van Rosmalen. Beide vrouwen in ieder geval, maar het gaat niet heel goed met Kim Kluisers, Marcella. Nee, ze begon goed, kwam 5-2 voor in de eerste set. Maar ja, dan zie je bij 5-4, als ze voor de setwinst moet serveren... ja dat ze uh, heel lang niet gespeeld heeft. Toch een beetje angstig, wat onzeker, gaat fouten maken... levert de service in en ineens uh, ja, gaat die in de kansen geloven. En die won ook de eerste set in een tiebreak met 7-6. Dus uh, nu al uh, de openingsgame van de eerste set ook voor de Zwitserse. En ja, dit gaat dan toch nog een karwei worden voor Kleisters... die in principe... ja niet zo lekker speelt op gras, ze moet het natuurlijk van de harde slagen hebben. Ja, en als je tegenstander dan niet kan wegslaan... Uh, en die uh, tegenstander die brengt al die harde ballen terug... dan gaat Kleisters fouten maken, dat weet je. En zeker op het moment dat ze ja, dit jaar pas drie toernooien heeft gespeeld. Nou, dat was in januari en uh, dat was er nog eentje in begin maart. En dat was het zo'n beetje. Dus je kan niet zeggen dat ze ja, veel wedstrijdritme heeft. En uh, dat probeert ze hierop te doen, maar als het er uh, zo uh, doorgaat dan ligt ze er gewoon naar ronde 1 uit. En dan is die Zwitserse Oprandi, nummer 69 van de wereld... weer een maatje te groot, net als vorig jaar. Want uh, ja, die speelt gewoon wel lekker grastennis afwisselend, slice's gaat naar het net, is handig met de bal. En Kleisters moet het gewoon van het uh, harde slaan hebben. En ja, op gras is dat lastig. Dus uh, voorlopig 7-6, 1-0 voor Oprandi. En uh, hier wordt Kleisters weer falikant gepasseerd aan het net. Het gaat gewoon niet goed voor de Belgische Kim Kleisters. Silverstone, nu van de motoren, maar Hans, in het verre verleden van de vliegtuigen. Ja, dat was heel lang geleden, Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Toen stegen de bommenwerpers op van dit terrein. En uh, nu nog steeds kun je zien... dat. Ja, zo het klinkt zik... het soms ook wel, Hans. <laughs> ja, zo klinkt het misschien wel. Omdat die motor 3-klasse die ja, nu dat. aan het rijden is, dat, uh, ja, dat is een beetje het geluid wat de Spitfires uh, maken. Ja. Een donker, brommend geluid. En uh, ja, dat vliegveld van Silverstone, ja, er zijn nog diverse dingen die aan de geschiedenis doen herinneren. Het is in feite een gekruiste landingsbaan waar het circuit tussen is gelegd. Ondertussen al een paar keer flink verbouwd overigens. Hoor. Maar een lang recht stukje, dat heet ook nog nog steeds henkers straight naar de hangar die daar vroeger stond waar de vliegtuigen dus zeg maar gestald werden. We kijken naar de Moto3-klasse waarin uh, David Salom aan de leiding gaat. Salom de Spanjaard, die derde staat in tussenstand voor het wereldkampioenschap. En het interessante aan deze man is natuurlijk dat hij uitkomt van de, voor de Nederlandse renstal van Rolof Waningen. Salom aan de leiding, maar het is een hele grote kopgroep. Maverick Vinales plakt vlak achter de maan is een achterwiel dus de koploper in het wereldkampioenschap. Dan Vasquez, dan Masbou, dan Rien, dan is het Rossi. Louis Rossi, de naamgenoot van de grote MotoGP-kampioen. Maar wel de man die de grote prijs van Frankrijk eerder dit jaar voor eigen publiek wist te winnen. Jasper Iwema, hij is niet van de partij in de kortgroep. Hij rijdt wel mee. Moest starten vanaf de 22 e plaats. Ligt nu 24 e en zal nog heel wat werk moeten verzetten om in de punten te rijden. Voor hem is het de generale repetitie voor de TT van Assen. En er zijn nog 14 ronden te rijden op Silverstone. Prachtig geluid daar. Vanuit Engeland. Hoe is het geluid ...bij Andy Houtkamp, Nederlands kampioenschappen atletiek in Amsterdam. Ja, je hebt zo eens van die verrassingen. Hè? We hadden het bij de, van die blanke games dat er opeens een limiet uit het niets kwam. En nu op de 200 meter de winnaar Gerald Veller. Want uh, Chureni Martina deed niet mee, die had 100 meter al gelopen. Je moet niet al te veel lopen op zo'n dag. Gerald Veller wint in 2076 en de limiet voor Helsinki, Europese kampioenschappen. Het applaus klinkt al, heeft hij daarmee gehaald, want dat stond op 2080... Hij wint dus de tweede meter. Gerald Veller mag naar Helsinki, is daar erg blij mee. En op de tweede plaats eindigt Guus Hoogmoed. Die haalt die limiet niet. Maar toch knap hoor. Gerald Veller met slechte weersomstandigheden. Hij ligt lang uit in zijn baan. Uh... De, de, na te genieten. Ja, hij is echt heel blij. Dat is leuk om te zien. Van Vanos wordt uh, uh, gefeliciteerd door zijn uh, ploeggenoten en medelopers. En Gerald uh, Veller zien wij terug in Helsinki. Want hij wint de 200 meter onder de limiet voor Helsinki in 2076. Een oproep vandaag in vele lokale media in Kharkov. Oekraïners trekken iets oranjes aan... Of je naar de wedstrijd in het stadion gaat kijken of dat je ergens in de stad bent, maar zorg dat je in oranje bent uitgedost. Veel mensen geven gehoor aan die oproep. Correspondent Tim de Wit zocht al die extra oranje fans op in de stad. We komen aan bij de prachtige orthodoxe kerk in Kharkov. Een heel groot gebouw met gouden koepel. Het is een komen en gaan van mensen op deze zondag uiteraard. En we komen ook wat mensen tegen die ...in het oranje naar de kerk lopen. Heeft u enig idee wat er op een shirt staat? Hij heeft een prachtig oranje shirt aan met biertje, vraagteken. Ja, ik heb dit t-shirt gekregen van een Nederlandse fan in 2005. Toen was ik in Praag bij de wedstrijd nederland tsjechië En eh, toen heb ik het t-shirt gekregen en ja, ik weet heel goed wat er staat. Er staat op, eh, heeft u zin in een biertje? You're going to the church... Today to have a visit. Gaat hij ook een kaarsje branden voor Nederland? Ja, ja, ja, we Absoluut, we gaan een kaarsje branden voor Nederland. We gaan voor ze bidden, want we hopen van ganse harte dat ze vanavond zullen winnen. We geest, dat het Heel veel mensen die hier een kaarsje aansteken voor meer geluk in het leven. Maar dit is dus wel de plek waar ik moet zijn vandaag. Ik krijg nu een mooi geel kaarsje en dat steek ik aan. Kaarsje branden op de overwinning. Heel veel Oekraïners dragen oranje vandaag. Why is that? Waarom is dat? Ik denk het voor Ukraine to pay, uh, to pay back for the behavior of uh, Dutch fans voor all these days. Ja, we willen die Nederlanders iets teruggeven voor de afgelopen tien dagen dat ze in onze stad zijn geweest. We hebben erg van ze genoten. Het zijn hele vriendelijke mensen. Ze weten hoe ze van het leven moeten genieten. Daar hebben wij ook erg van genoten. We kind of started to like Holland much more than we did 10 you know, days ago. Waar gaat u kijken vanavond? We will be on the stadium. En in Orange shirt? Yes. <laughs> My son is just fan of Ronaldo. Ik zal zeker wat oranje zou doen. Mijn zoon is helaas fan van Cristiano Ronaldo, maar ik ga de komende uren er nog wel voor zorgen dat hij uiteindelijk toch Nederland zal ondersteunen. But we still have time to convince him to support the Holland team. Oranje associëren de Oekraïners toch heel erg. Met de revolutie van 2004, 2005. Moet u daar niet aan denken nu u vandaag weer in het oranje loopt? Het gevoel van hoop wat we toen hadden, dat heb ik nu wel weer een beetje. Want we hopen echt dat Nederland wint. Aan de andere kant, oranje maakt me ook een beetje tragisch. Want die oranje revolutie van toen bracht zoveel hoop. Maar er kwam uiteindelijk zo weinig van die hoop terecht in de Oekraïne. Ook op de fanzone kom je ze overal tegen Oekraïners in het oranje. Oekraïners die vanavond Nederland zullen ondersteunen. Ik loop even naar een meisje toe met de Nederlandse vlag op de wangen. En zelfs een spandoek voor vanavond. Portugal, who are you? Go home. Nou, ik support het Nederlands team, zegt dit meisje. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik was in het begin ook wel een beetje bang voor die Nederlanders. Want het waren er ineens zoveel door de hele stad heen. Ja, dat beangstigde me bijna een beetje. We vinden het echt niet leuk dat Nederland die eerste twee wedstrijden verloren heeft. We vinden als Oekraïners dat we vandaag achter Nederland moeten staan. Ze hebben die steun nodig. Kan je al een klein beetje Nederlands? Zal ik het je leren? Hup, Holland, hup. Hup, Holland, hup. Hup, Holland, hup. De hulptroepen zijn gekomen. We nog net op tijd voor het wonder van Garkov. Je hoorde Tim de Wit.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 Ja, dames en heren, we zijn bij uh, Bob en Ali Kruik in het kader van onze rubriek. Zij die het niet gehaald hebben en Ali uh, is weliswaar geen sportster, maar heeft toch iets niet gehaald wat met sport te maken heeft. Ali, kun jij uitleggen wat jij wilde worden en waarom dat niet gelukt is? Nou, uh, ik het voetbalvrouw wil worden. Jij had graag met een... Voetballer getrouwd. Ik had heel graag met de voetballer getrouwd willen wezen. Ja. En dat is gewoon uh, mij nooit gelukt. Nee. Ja, ik ben uiteindelijk dus wel getrouwd. Met mijn man. Met Bob. Die erbij zit. Ja. Maar uh, dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders, want Bob ik... heeft niets met sport. Nee. Nee. nee. Helemaal niets. Nou, de men ook er allemaal niks. Nee, want... Uh, dat is heel vervelend. Dat kan ik me voorstellen. We hebben hier. Ja, de dat vind de... jij... Ja, ik vind het vervelend. Moet je maar, luisteren, ik heb gewoon mijn hele leven ben ik met het voetbal bezig geweest. En ook met voetballers, want ik heb gewoon heel veel. Uh, Afgewerkt. Uh, contacten, ja, eigenlijk wel. Met, uh, nou, noem ze maar op. En ik heb het, ik heb het er allemaal mee gehad. Ja, ja je hebt ook altijd voetbal aanstaan op de televisie, ook op ja, dit moment. Ik mee. ben helemaal dol, ik ben helemaal gek van voetbal. Ja, Bob, hoe is dat voor jou? Je vrouw is stapel gek op voetbal. En jij hebt er, mag ik het zo zeggen, een best helemaal. Ja, ik, uh, ik zit in cartoons. Je zit in cartoons, ja. Wat voor haar voetbal is dat? Zijn voor jou? Zijn voor mij cartoons. Ja, maar dat is. Ik, ik vind het niks. Ik vind het saai. Ja, Als je nou, één cartoon gezien hebt, heb ik je al niet een gezien. Nee. Ik, ik, ik vind juist vervelend. Wat zeg jij? Nou, ik vind juist vervelend. Want je zit nou gewoon een Barbara en Henna af. Ja, omdat ik voetbal wil kijken, omdat er belangrijke wedstrijden zijn. Het is toch ook mijn huis? Ja, het is jouw huis. En zo'n breed beeld kun je niet de twee helften vertellen. Nee, dat ja, kan je heel Ja, nee. balletje en het en ik daar, ja uh, dat zou en zou weet je wel. Weet je wat jij zelfs hebt gedaan, Bob? Toen er een keer een katoen over voetbal ging, heb je die ook afgezet. Ja. Nou, dan gaat toch ver. Ja, want dan vind ik de, de, de katoen, de, dan, dan, dan, dan, dan, dan ga je echt ver met katoen. Daar moet moet de katoen niet over gaan. Nee. Maar om nog en even... ik zou je nog eens wat vertellen. Ja. Je had natuurlijk heel duidelijk, dat je de hele rits hebt afgewerkt, ja. heel groot, had je natuurlijk een man zonder benen, weet je zeker, dat het geen voetballertje wordt. Nee, ja. Dat weet je. Ja, goed, inderdaad, Bob heeft natuurlijk wel gelijk. Je kunt van iemand zonder benen nauwelijks verwachten dat hij een liefde voor sport waar de benen er centraal staan. Nee, maar ja, maar ik heb, Bob, je weet, ik heb je nooit om met, vanwege die benen. Dat maakt mij niet uit. Maar je had ook gewoon zonder benen de voetbal kunnen kijken. Want ik heb geleden. Ik heb met al die voetballers vroeger uh, in, in bed gelegen, ja. gewoon. Weet je dat ik zelfs heb ik jou nog nooit verteld, Bob. Maar ik oh, heb nee, zelfs met Kruif. Je nee. weet het niet, maar de Kruif heb, ben ik zelfs gedaan. Ja, verkeerde. elk weekend duiken er wel een nieuwe naam op, uh, ja. Ali. En, en, en uh, zuurbier. Ja, want je bent allemaal al Maar leeftijd. het is nooit blijvende geweest. Nee. Je werd, nee. je werd gebruikt en ik werd, ik weggegooid. Ik vond het niet erg, oh. maar ik had nou liever gewoon... Uh, vind je het gek dat, dat, dat ik blijft voetbal... Aan. Dat was mijn hoogste doel, voetbalvrouw worden. Maar dat is gewoon niet gelukt. Dat heb je niet gehaald. Nee. Nee. Nou, ik uh, moet zeggen, ik vind dat jullie uh, er, er kranig doorheen slaan. Uh, Wou jij nog het zeggen, Bob? Helemaal niet. Ik wil dadelijk naar ja, de Jij nee, kent de hele riedel van mij, hè? Ja. Je hoort niet anders. Nee, inderdaad. Maar ja, ik vond het leuk dat Bob er ook bij kon zijn. Want ja. uh, het is een man die al niet veel hebt. Maar over cartoons. Ja. Goed. Oh, wou jij nog wat over cartoons kwijt, Bob? Nou, dat is niet helemaal het uh, item waar nou. we... Uh, nou. nou ja. Ja, kijk, van cartoons kan je echt heel erg veel leren. Dat zijn eigenlijk levensverhalen. Mm. Vaak schokkende levensverhalen. Mm -hmm. Met een uh, rare vinding en ook veel dingen waarvan je zegt... nou, is dat nou wel waar? Kan dat nou wel echt? Kan het nou wel? Uh, uh, en bij bepaalde uh, verwondingen denk je, nou, jij moet niet meer opstaan. En dan staat ze toch wel om, maar dat is gewoon de wilskracht. Dat spreekt eruit. Dan gaat het meer om je dan om de lach. Ja, is het alleen maar mekaar tegenhouden. net zo is het goed, Bob. Omdat je het het, het al niet, als nee. je naar een veld kijkt, dan ja, zie je, dat... uh, uh, uh, weet ik hoeveel van die jongens in van die achterlijke uitdossingen, uh, die elkaar in de weg lopen en uh, lopen tegen te houden. En je hebt erna je groep wel eens moet het stuk jongens, moet het, laat elkaar nou eens gaan. Maar dat heb je er niet. En er zit zij van te genieten. Ja. Dat vind ik destructief. Ja. Goed. Okay. Nou, ik hoop ja. dat jullie ja. eruit komen. Dankjewel. Misschien is een uh, tweede tv een idee. Ja. Zodat Bob in uh, ja. eigen cartoon -kamer... Laat het nou weer staan. Wat zeg jij? Laat het nou weer staan. Dan zit hey, oh. je toch wel in het ding. Nee, dat doe je wel. Er ontstaat een klein de de handgemeen over de Als afstandsbediening. Jongens, als mensen. Hou die stoel van die remmen. de, de, de van die remmen. Hou die stoel van de remmen. Het lijkt toch zo werkt voetbal. Zij die het niet auto's ooit gehaald hebben. Ik wil dood. Nou. Haken. Erik van Maarswinkel, Pierre Bokma, Pieter Bouwman en Marian Luijf voor u. De Radio 1 spot zomer. De Festivaltent. De Festivaltent trekt door het hele land. Anne van der Veen was gisteren nog in Tilburg bij Festival Mondial. En nu ben je aan de andere kant van het land, toch, Anne? Ja, ik ben in uh, Julianadorp. Dat ligt uh, vlakbij Den Helder, voor iedereen die dat even niet weet. In de kop van Noord-Holland. En ook daar hebben ze een festival en dat heet uh, Juliana Pop... Er staat een groot podium, een veld waar zo'n beetje 5.000 mensen terecht kunnen. Nou, die zijn er nu nog niet, uh, want je hoort misschien wel de band spelen. Dat is splendid, maar uh, het begint wel vol te lopen. Maar die 5.000 mensen, die zijn er nog niet. Maar zoals elk festival heeft ook dit festival een voorzitter. Dat is Gerben van Swieten. En ik wilde even met hem ergens naartoe lopen. Het is een uh, bord met het huisreglement. Nou, we staan... Uh, ook niet verrassende dingen op, als uh, geen alcohol de 16, geen eigen consumpties, geen wapens en drugs, allemaal nog te begrijpen, geen agressie. Maar er staat ook op, voetbalkleding niet toegestaan. Klopt, um, dat komt uit de, de, de, ja, bij de politie uh, vandaan, of bij de gemeente. Uh, vanwege de ja, rellen met voetbalsupporters uh, willen zij dat eigenlijk voorkomen en uh, moeten wij... Uh, dit op deze manier uh, verwoorden. Nu is het bijna 4 uur middags. Straks speelt het Nederlands elftal. Uh, geen oranje shirts hier? Ja, wel oranje shirts. Sowieso is uh, oranje is de, de kleur van Pop. Wij hebben goed contact met de politie en uh, de gemeente en dergelijke. En dit uh, is een uitzondering op de regel die wij uh, mogen maken, zeg maar. Nou, de mensen kunnen gewoon met hun oranje shirt hier dus naartoe komen. De politie maakt een uitzondering voor hen. Maar de meeste mensen komen dan toch voor de muziek. Uh, want vanavond treden nog op de drie J's, Ali, B, Direct. Maar er is een andere band, een stuk kleiner dan die drie namen die ik net noemde. Riemer en Band, en voor hen was het een hele speciale dag vandaag. Vijf over half één, het veld in uh, Juliana Dorp is nog helemaal leeg. Maar er staan wel al vier heren. Trillend op de benen. Nou, het is uh, natuurlijk een hele goede opsteker om, uh, om, om hier te mogen, mogen spelen. En het, ja, het, is, het is natuurlijk super gaaf om dat voor een groot publiek te doen met ja, onder andere ook hele grote namen. Nou, hij zegt uh, het is een opsteker, maar we vinden het natuurlijk gewoon geweldig eigenlijk om hier te spelen. Want we hebben nog nooit gespeeld voor zo'n publiek. En uh, ja, we zijn eigenlijk al dagen, weken aan het voorbereiden en zenuwachtig aan het zijn. Dit moet de doorbraak worden? Nee, dit wordt de doorbraak. Gewoon... Kom op, we gaan ervoor. En uh, ja, wat we al uh, in twee jaar nu hebben bereikt, ik denk dat het dit nu het, uh, het hoogtepunt is. Kom op, jongens. Vullen uh, we de hand. Op? Nou heer, het uh, optreden is net achter de rug. Hoe ging het? We zijn heel tevreden. Uh, ging lekker, uh, mooi weer. Het zonnetje is doorgebroken en uh, nou ja, wij, uh, wij vonden het uh, ja, goed gaan, dus uh, ik ben tevreden. Alleen dat veld stond toch nog een beetje leeg. Er had wat meer opgekund inderdaad, daar ben ik met je, me, met je eens. Uh, het, ja, het was leuker geweest inderdaad als het, als het wat voller uh, had, uh, had gestaan. Maar uh, nou, ik telde toch, uh, toch wel ja, aardig wat mensen nog. Ja, ik, ook, ik vond het echt rek, ik vond het echt uh, super. Ik, ik heb gelijk zin om weer uh, terug te gaan. En wat was nou het mooiste? Ja, dat is met elkaar. Ik vind het zo fijn om naar elkaar te kijken... en dan van elkaar te zien dat we het leuk hebben. En dat, uh, dat is wel het mooiste, denk ik. Omdat het zo kort was, mogen jullie nog één nummer spelen. Ja, dat vind ik leuk. Gaaf, super. Nou, uh, het nummer wat we voor jullie gaan spelen is uh, het nummer Wachtend op de Wind. Het waait hier al aardig. Uh, vanuit Den Helder, uh, vanuit Pop. hier is Riemer en Bent met Wachtend op de Wind. Dat liedje De Wind is best toepasselijk dus, want het waait hier flink in Julianendorp. Uh, maar morgen komt mijn collega Niels de Jager met de festivaltent vanaf Oerol, En daar is het misschien nog wel iets waaieriger dan hier op Julianendorp. De zon schijnt van voren, maar je blik blijft ijskoud. De lippen bevroren met je stille blik. Zwijg je in iedere taal. Zonder woorden bouw je geen zinnen. Zonder uitdrukking geen lichaamstaal. De... Rimmer en Bent. Doorbraak beleefd op Juliana Pop. Morgen de festivaltent op Oerol. En vandaag was Anne van der Veen dus in Julianadorp. De Ronde van Zwitserland. Gio Lippens. Gio. Het is begonnen, de klim van de Glaubenberg voor het peloton. De kopgroep zit er al een tijdje op. Die hebben 8 minuten 24 voorsprong nog op dat peloton. Ze hebben 49 kilometer nog te rijden. Dat betekent dat ze nog een flink stuk moeten klimmen. Want de top van deze klim die ligt op 37 kilometer voor de finish. En daarachter, daar breekt het in het peloton. De gele trui zit er nog wel in. Rubi Costa aan kop wordt hard doorgereden door de ploegmaats van Frank Slek. En ook Rabobank zit prominent op, het eerste, op de eerste rij. We zagen Geesink, we zagen. Mollema, we zagen Kruiswijk daar rijden. We weten inmiddels wel dat uh, een van de andere mannen Tom te lacht... dat hij eraf heeft moeten gaan. Het is in ieder geval begonnen, die klim. En nu moeten de verschillen gemaakt gaan worden... met nog 49 kilometer te rijden. Eén uitslag nog van de de Lem Tour. Koers in Nederland, profkoers. slot etappe gewonnen door Marcel Kietel... voor Mark Rancho en Jurgen Roeland. En Mark Cavendish wint daar het eindklassement. Dat dus de vlakke koers in Nederland, België en Duitsland trouwens. Die is inmiddels afgelopen voorbereiding voor de Sprinters voor de tour. Kevin, dit zonder ook maar één etappe te winnen, wint hij dus het tijdklassement. Tennis. Tommy Haas wint het gasttoernooi van Halle 7-6-6-4. Hij wint van Roger Federer. Meer tennis. Marcella Mesker, Kleisters. Ja, Kleisters nu 3-2 voor in de tweede set. Ze heeft de eerste set verloren in een tiebreak van de Zwitserse Oprandi. Gaat misschien ietsjes beter. Het is een break voor voor Kleisters. Maar ja, de eerste set stond ze 5-2 voor. En uh, dat uh, pakte ook niet goed uit. Het is allemaal onwennig. Je ziet er soms ook uh, ja, enorme missers maken aan het net. Ze heeft uh, weinig touch op het gras. Bewegen gaat nog wat moeilijk. Maakt veel fouten. Uh, kortom, uh, geen enkel vertrouwen. Nou ja, dat kan ook bijna niet. Ze heeft zo weinig toernooien gespeeld, de laatste jaren al, door al die blessures. Nu ook weer een hoop heupblessures, een scheurtje daarin. Dus dit is pas haar eerste toernooi. En ja, ze heeft die wedstrijden hard nodig, want ze wil vlammen straks op Wimbledon, Olympische Spelen, US Open. En dan is het gebeurd, dan denkt ze aan een gezinsuitbreiding, dan gaat ze zich bezighouden met een tennisschool, hier vlak over de grens in Bree. Ja. En dan eh, houdt ze er gewoon mee op. Dus het is wel zaak dat ze beter gaat spelen, hoor. Uh, ze staat uh, die eerste set dus achter, nu 3-2 voor Gamepoint, kijken of ze de 4-2 kan maken. En dan hopelijk een beetje vertrouwen kan afdwingen. De eerste service mist ze. Nou, daar komt de tweede service. Er zijn best veel Belgen ook op afgekomen op dit duel, want ze is natuurlijk populair. België ligt vlakbij. En hier gaat die bal uit. Het wordt 4-2 voor Kim Kleisters in de tweede set. Maar de eerste set verloor ze dus in een tiebreak. Mooi. Dankjewel, Marcella. We horen jou uh, weer zometeen in het volgende uur van de Radio 1 Sportzomer. Ondertussen nou, wordt aan onze stoelen gezaagd ja, nou, door de zeg. heren Overdiek en Van het Hek. Ja. En vertrekken wij heel snel. Ze hebben een leuke Twitterrubriek, zometeen. Nou. Dus kijken wat daar allemaal wordt rondgeblazen, heren. We zijn Ik wacht uh, nog wel het een en ander uit Garkov. Ik denk het wel, ja. Mooie middag en veel plezier bij Tim en Tom. Dag.